De Kok en de Dode Meesters Geschreven door AC Baantjer, voorgelezen door Rudy Valkenhagen Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn rikketik was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen. Modder op zijn goede pak. Twee kaartjes voor. De schorre stem van Mankenelis schalde door het schemerig intieme lokaaltje op de hoek van de Achterburgwal en de Barndensteeg. Trillende accordionklanken van een virtuoze Johnny Meijer zweefden door de tekst. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Een jong, knap, licht aangeschoten hoertje zong vol overgaven mee. Haar onvervalst Jordaan-accent gaf aan de woorden van het lied een extra dimensie, alsof doodgaan in de regen het ergste was wat een sterfeling kon overkomen. Rechercheur de kok van het aloude politiebureau in de Amsterdamse Barmoestraat, sjokte in zijn zo typische slentergang naar zijn vaste plekje aan de bar, en hees zijn negentig kilo op een kruk. Zijn jonge assistent Fledder nam naast hem plaats. Louwietje, de tengere caféhouder, wegens zijn geringe borstomvang in de rosse buurt van Amsterdam, meest smalle Louwietje genoemd, wreef met zijn kleine handjes langs zijn morsig vest en begroette de beide rechercheurs uitbundig. Zo, zo, keerde hij. Een tijd niet gezien. Konden jullie de weg naar mijn etablissement nog vinden? De kok glimlachte. We gingen op de lucht af. Smalle Louisje trok zijn vriendelijke muisensmoeltje in een grijns. Hetzelfde recept. Zonder op antwoord te wachten, dook hij aanglad onder de tapkast en kwam luttele seconden later glunderend weer tevoorschijn met een fles fijne cognac Napoleon, die hij speciaal voor de kok hield gereserveerd. In een reeks routinegebaren vatte hij achter zich drie fraai geslepen diep en schonk zacht klokkend in. Het derde glas was voor hemzelf. Uit traditie dronk hij altijd een glaasje mee. De kok keek geboeid toe. Wanneer zijn werk als rechercheur het even toeliet, vertoefde hij graag in het schemerige, intieme lokaaltje, dat door smalle Louietje stevast, vol trots, als zijn etablissement werd betiteld, en genoot van het ceremonieel waarmee de tengere caféhouder de voortreffelijke cognac presenteerde. Smalle Louietje hief zijn glas en bracht een toast uit. — Op alle misdadigers, scherft hij vrolijk. En hun kindskinderen. De kok nam de toost niet over. Hij wist uit ervaring dat ook misdadigers kindskinderen hadden, die ijverig oude familietradities in ere hielden. Hij had er dagelijks mee te maken. Voorzichtig nam hij een slok van zijn cognac en liet de nektar langs zijn dorstige keel glijden. Van boven zijn bol rond glas keek hij smalle Louis aan, zijn zware wenkbrauwen gefronst. Sinds wanneer heb jij muziek in je etablissement? De tengere caféhouder maakte een grimas. De vrouwelijke clientele heeft er jarenlang dringend om gevraagd. Geen jazz, geen pop of hardrock, maar sentimentele deuntjes, die ze kunnen meezingen als hun hart verdrietig is. De kok plukte aan zijn neus. En hun hart is verdrietig, na een paar likeurtjes. In zijn stem trilde een lichte spot. Smalle Louisje keek hem bestraffend aan. Hij wees met gestrekte arm naar het zingende hoertje verderop. Ze was gaan staan en ondersteunde de tekst met zwaaiende armen. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Zijn plaats is leeg in zijn stamcafeetje. Wie nog wel aan hem denkt, is tante Sjaan. Ze mist hem elke dag toch wel een beetje. Louietje liet zijn arm zakken. Als het lied straks uit is, sprak hij somber, gaat ze zitten janken. De kok schoof zijn onderlip naar voren. Zelfbeklag. Smalle Louietje knikte instemmend. Ach, sprak hij vergoeilijkend, op je rug liggen met een vieze heigende vent op je buik is lang geen onverdeeld genoegen, de koch glimlachte. Louis, sprak hij bewonderend, je drukt je keurig uit. Smalle Louietje grenste. Ik las laatst in een krant over een of andere schrijver, die beweerde dat hoeren geen gouden hart hadden, maar een koperen kut. De ogen van de tengere caféhouder vondte. Daar kan ik me nou echt kwaad om maken, riep hij verontwaardigd. Zo'n man weet niet wat hij zegt. Ik heb mijn hele leven tussen de hoeren gewoond, en ik zweer het je, hier op de wallen kloppen meer gouden harten dan waar ook in deze rotstad. De kok knikte instemmend en schoof zijn glas toe. Schenk nog eens in. Smalle louietje gehoorzaamde met de welwillendheid van een caféhouder. Hij keek naar de oude speurder op. Druk aan de kit. De kok grinnikte vreugdeloos. Misdaad kent geen grenzen, en dat is hier in Amsterdam goed te merken. Ik heb het gevoel dat misdadigers uit alle windstreken juist naar ons landje trekken, om hier hun duistere praktijken voor te zetten. Smalle Louietje lachte. Wat wil je? riep hij jolig. Dit is toch crimineel naar Lekkerland? Waar heb je zo weinig kans om gepakt te worden, en waar loop je zo gemakkelijk de gevangenis weer uit? Hoewel de bewering van de caféhouder een kern van waarheid bevatte, deden zijn woorden de kok pijn. Hij trok een nors gezicht... Is dat mijn schuld? bromde hij. Louietje keek hem verongelijkt aan. Ik beschuldig jou toch niet? riep hij hoofdschuddend. Hoe lang ken ik je al? Meer dan een kwart eeuw. Je bent een bekwaam speurder, dat zal niemand ontkennen. Misschien ben je wel de beste regisseur die Amsterdam ooit heeft voortgebracht. De kok verschoof onrustig op zijn kruk. Hij hield niet van loftuitingen. Ik heb een goede verhoortechniek, sprak hij bescheiden. Dat is door de jaren heen geslepen en aangescherpt. In mijn lange loopbaan als rechercheur heb ik vele bekentenissen losgepeuterd, zelfs van doorgewinterde misdadigers. Smalle Louwietje boog zich naar hem toe. Weet ik toch, zei hij bemoedigend. De kok wuifde de opmerking van de caféhouder weg. Maar als ik, vervolgde hij kriegelig, een arrestant voor mij krijg met vreemde, schorre keelklanken uit een ver, exotisch land, en naast me zit een tolk, van wie ik niet weet of hij mijn vragen juist weergeeft... Of hij in die vreemde taal wel formuleert wat ik bedoel, dan voel ik me hulpeloos. Smalle louietje knikte begrijpend. Je hebt geen contact. De kok ademde diep. Precies. De afstand tussen mij en zo'n arrestant is te groot. Ik kan die barrière in taal en cultuur niet slechten. Ik weet ook niet hoe zo'n man denkt of voelt, of hij zijn misstap begrijpt. Smalle louietje schudde zijn hoofd. Het wordt tijd dat je met pensioen gaat. Dan kun je wat meer tijd bij mij zoek brengen. De jonge fledder legde vertrouwelijk zijn hand op de schouder van de kok. Ik wil die oude man voorlopig nog niet kwijt, voor geen goud. Het klonk diep gemeend. Smalle Louisje zette zijn glas neer. In zijn ogen kwam een peinzende blik. Heb jij iets te maken met het onderzoek naar die maffia-achtige organisatie in potentiepillen? De kok trok een denkgrimpel in zijn voorhoofd. Wat zijn potentiepillen? Smalle Louietje maakte een vaag gebaartje. Pillen. Als je ze inneemt, zou je nog beter de liefde kunnen bedrijven. De kok trok zijn neus iets op. Moet dat? De tengere caféhouder gniffelde. Er zijn mensen die er zwaar mee sukkelen. Geloof me, er bestaat een levendige handel in die zogenaamde potentiepillen. Een miljoenen omzet. Ze hebben ze mij ook wel eens aangeboden. Om in je etablissement te verkopen? Smalle Louwietje knikte, er is veel geld mee te verdienen, maar ik moet die gore troep niet in huis hebben. De kok trok zijn wenkbrauwen samen. En naar de organisatie, die dergelijke pillen maakt en verspreidt, is een onderzoek gaande? Dat heb ik gehoord. De kok schudde zijn hoofd. Daar heb ik niks mee te maken. Ik wist niet eens dat er zo'n onderzoek liep. Ik denk dat onze narcotica-brigade daarmee doende is. Smalle Louwietje keek hem aan, weifelend. Er wordt gefluisterd, dat in die zaak een executie op handen is. De kok reageerde geschokt. Een moordaanslag? Precies. Op wie? Smalle Louietje spreidde zijn kleine handen. De man, die al maanden het onderzoek leidt. Het onderzoek naar die maffiabende? Ja. De kok keek hem doordringend aan. En wie is dat? Meester Donker Corselius, een jonge officier van justitie. In gedrukte stemming verlieten de beide rechercheurs het etablissement van smalle louwietje. Het regende een beetje. Het was miserig. De oude iepen aan de wallenkant dropen en het schaarse licht van de lantaarns deed de gladde straatsteentjes glimmen. Over het drabbige water van de gracht hing een grauwe sluier. Ondanks het trieste weer was het druk op de wallen. De gordijnen voor de ramen van de meeste hoerenpandjes waren toegeschoven. De prostitutie was in vol bedrijf. Bij het pandje op de Achterburgwal, waar sinds kort enige langbenige Afrikaanse schoonheden waren neergestreken, stonden de mannen zelfs in de rij. De kok bekeek ze met enige bevreemding, maar liet hen onmiddellijk weer uit zijn gedachten glijden. Hij zette zijn kraag van zijn regenjas omhoog en schoof zijn oude hoedje wat naar voren. De onthullingen van smalle Lubietje hadden hem diep geschokt. Het was een paar maal voorgekomen... Dat de machtige maffia in Italië strenge rechters, die voor hun organisatie lastig waren, zonder mededogen hadden geliquideerd. Dat Italiaanse maffiapraktijken zo dichtbij waren gekomen, benauwde hem. De grijze speurder blikte op zij: Ken jij die meester Donker Corselius? Vledder knikte vaag. Ik heb hem een keer ontmoet op het hoofdbureau tijdens een bespreking met de moordbrigade. Ik schat hem op een jaar of 35. Een man met een hoog voorhoofd, al een beetje kalend. Het schijnt dat de oudere officieren van justitie hem de naaste klussen toeschuiven. De kok grijnste, zoals een proces tegen een maffiabende. Fledder gebaarde voor zich uit. Onze collega's van het hoofdbureau waren wel van hem gecharmeerd. Zij vonden die donkere corselius een verademing, echt een officier van justitie, zoals die volgens de wet dient te zijn, opsporingsambtenaar bij uitnemendheid. »Hij Doet zijn werk goed? Vledder knikte. Volgens onze collega's behoort hij niet tot die groep van vrijblijvende leuteraars die elke zaak gezeponeerd in een prullenbak laten glijden. Ze liepen een tijdje zwijgend voort. Vanaf de oude zijds voor Burgwal, door de oude kennesteeg in de richting van het oude kerksplein. De regen nam in hevigheid toe. In de Warmoestraat veranderde de kok zijn waggelende tred in een sukkelend looppasje. Vledder haalde hem lachend in. De kok in draf was een komisch gezicht. We moeten hem waarschuwen. Wie? Die officier. De kok keek verstoord op zij. Waarom denk je dat ik draaf? Toen de beide rechercheurs de hal van het politiebureau binnenstapten, wenkte Jan Kusters hen van achter de balie. De kok liep op hem toe. Wat is er? Het klonk niet vriendelijk. De wachtcommandant kauwde nerveus op zijn onderlip. Ik... Eh, ik heb, sprak hij hakkelend, een paar minuten geleden een raar bericht binnengekregen. Van wie? Anoniem. En? Jan Kusters gebaarde naar het telefoontoestel voor zich op zijn bureau. Een man met een heese stem zei, dat een van onze officieren van justitie op het punt stond om te worden vermoord. De kok keek hem strak aan. Heeft die man een naam genoemd? Heeft hij gezegd welke officier dat was? De wachtcommandant schudde zijn hoofd. Voor ik iets kon vragen, had hij opgehangen. De kok knikte begrijpend. Heb je een lijst met namen en telefoonnummers van onze officieren van justitie? Jan Kuster stond op van zijn stoel en liep naar een kast aan de wand. Met een map in zijn handen kwam hij terug. Hier staan ze in. De kok gaf de map aan Fledder. Bel donker Corselius en zeggen dat er plannen bestaan voor een aanslag op zijn leven. Fledder wipte lenig over de balie, raadpleegde de inhoud van de map en pakte de telefoon van de wachtcommandant. Jan Kusters en de kok keken gespannen toe. Al na Luttele seconden legde Fledder de horen op het toestel terug. Het gezicht van de jonge rechercheur zag bleek. —Hij, uh, hij is er niet, sprak hij stamelend. De kok spreidde zijn beide handen. —Wie had je aan de leen? —Zijn vrouw. —Wat zei ze? Fledder zuchtte diep. Haar man, meester Donker Corselius, wordt al sinds zondag vermist.